Uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas Karel Faber is overleden. Hij stierf donderdag in een Duits ziekenhuis. Faber was de laatste Nederlandse voortvluchtige oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog. Hij werkte voor de sigaraidsdienst in Groningen. Na de oorlog kreeg hij de doodstraf voor medeplichtigheid aan zeker 22 moorden. Die straf werd omgezet in levenslang... Maar in 1952 ontsnapte Faber met zes anderen uit de koepelgevangenis van Breda. Sindsdien woonde hij in Duitsland. Klaas Karel Faber was 90 jaar. In Zuidland, in Zuid-Holland, is een man omgekomen toen hij werd vastgepakt door een kraangrijper. De man van 54 was aan het werk in een container met mest. De machine haalde daar mest weg. Er is geprobeerd de man te reanimeren. Hij overleed ter plekke. De bestuurder van de machine is meegenomen naar het politiebureau. De politie in Groningen heeft negen gestolen bronzen beelden teruggevonden. Ze werden onbeschadigd ontdekt in een bedrijfsband. De kunstwerken werden half april gestolen uit de beeldentuin van een kuuroord in Bad Nieuwe-Schans. Vier zijn er nog spoorloos. De schade loopt in de 10.000 euro's. De politie gaat ervan uit dat meerdere mensen de kunstwerken hebben gestolen. Er is nog niemand gearresteerd. Amnesty International heeft kritiek geuit op het regime in Azerbeidzjan, waar vanavond de finale van het Eurovisie Songfestival wordt gehouden... Op de jaarvergadering van de Duitse tak van Amnesty hielden 500 leden een bord omhoog met de tekst 0 punten. Met de actie protesteerde de mensenrechtenorganisatie tegen de inperking van de vrijheid van meningsuiting in Azerbeidzjan. De Nederlandse handbalvrouwen hebben hun tweede wedstrijd op het Olympisch kwalificatietoernooi verloren. In Guadalajara werd het 28-24 in het voordeel van gastland Spanje. Gisteren won Oranje nog van Kroatië. De handbalvrouwen hebben nog steeds een kans om zich te plaatsen voor de Spelen in Londen. Dan moeten ze morgen winnen van Argentinië en moet Spanje winnen van Kroatië. Het weer veel zon, vanavond en vannacht helder en een graad of 10. Ook morgen veel zon en in het oosten later op de dag een kleine kans op een bui. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht is in beide richtingen bij Maarsbergen een file van 2 kilometer ontstaan door een ongeluk.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 Straks thijs met hit op 10. De tijd wordt mede mogelijk gemaakt is AB Radio. Het geluid van helemaal Zuid. Nieuws. Goedemiddag, ik ben Rachid Finch. Bij een schietpartij in Finland zijn zeker twee doden en zeven gewonden gevallen. Vanaf het dak van het restaurant begon een jongen van 18 in camouflagekleding... op mensen op een terras te schieten. Na zijn daad vluchtte hij weg, maar de politie kon hem snel oppakken. Volgens onze correspondent is over het motief van de dader nog niets bekend. Het gaat om een 18-jarige jongen. De politie beschrijft hem als een gewone Finse man. Hij kende zijn slachtoffers niet. Niet bekend bij de politie. Ja, en ze weet eigenlijk niet of hij... Hulp van anderen heeft uh, gehad, had twee geweren bij zich, uh, maar geen wapenvergunning. En ja, over het motief hebben ze nog niets gezegd. De Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas Faber is dood. Hij was de laatste Nederlandse voortvluchtige oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog. Faber en de rest van zijn familie woonden voor de oorlog in Haarlem. En toen waren ze al actief binnen de NSB. In de oorlog ging het toen snel, zegt deze historicus. In de oorlog uh, zijn eigenlijk al die lieden van uh, Faber zijn uh, helemaal het verkeerde pad opgeraakt. Zo ook uh, Klaas Karel, die uh, vooral in het noorden van het land uh, zich heeft schuldig gemaakt aan uh, deelname aan ons... en op Joden en verzetstrijders. En dat heeft heel veel mensen het leven gekost. Na de oorlog werd Faber veroordeeld, maar hij ontsnapte uit de gevangenis in Breda. Vluchtte naar Duitsland, maar kon niet worden uitgeleverd omdat hij ook de Duitse nationaliteit had. Klaas Faber overleed in een ziekenhuis in Duitsland. Hij is 90 jaar geworden. Sien de Jong, Adam Maher, Vernon Anita en Germain Lens. Zij maken geen deel meer uit van de EK-selectie van bondscoach Bert van Marwijk. En daarmee is de definitieve selectie van 23 spelers nu bekend. Alle namen zijn Luciano Narsing, Wilfred Bauma, Ron Vlaar en Jetro Willems. Die maakte een goede indruk in de wedstrijd tegen Bayern, vindt Van Marwijk. Als jij op die leeftijd in een partij vol, die echt op scherp van de steden ging. Nog zo veel overzicht behoudt op het laatste moment. Dan zegt het wel wat over een speler. Dus hij kan wel wat. Het is een hele jonge jongen. Hij, uh, hij laat zich niet zo snel gek maken. En uh, hij is heel rustig. Hij is heel bescheiden. Vanavond speelt Oranje een oefenwedstrijd tegen Bulgarije. Die wedstrijd begint om 8 uur in de Amsterdam-Arena. Dan het weer. Vandaag schijnt de zon uitbundig en het blijft de hele dag droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noorden en 25 in het binnenland. Ook morgen veel ruimte voor zon in het oosten. Later op de dag wel een kleine kans op een bui. En dat was het. Meer nieuws op nosop 3.nl. Ook in de lente. De hele avond. Het geluid van kenner Zuid. Via 89.0 op de kabel. En overal op 105.8 FM. I mean I 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Het is 5 uur geweest, het begin van je weekend. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe Hit op 10. De lijst van 10 populairste hits van Nederland met alleen maar lekker klinkende namen. Samengesteld aan de hand van Airplay Top 40 tot 100 Rijnhoek Tweede jaargang 15e editie, lijst nummer 20. Op weg naar de nummer 1, Dolt hoor je vlak 6 uur. Je kent nog een vers meteen met, met hitnieuws. We draaien een nieuwe Hot Rotation voor je. En wil je de lijst even rustig doorlezen? Dat kan hè, op onze website website, 10nl Daar vind je de hele lijst uitgebreid. En wat waren vorige week de drie grootste knallers? Carly Jepson. Hey, I just made you, and Triggerfier uit Vlaanderen. Oh, I, I follow. you deep shit, baby. I follow you Gustavo Lima. The Orchie Bible Lounge. Bovenaan, dat hoor je over parameet 3 Je bent op weg naar de nummer 1 van Nederland in het lekker zuurtje van de week met de 10 dikste hits. En deze week twee nieuwe hits, want de volgende zijn eruit. 16 weken hebben we kunnen genieten van Licky Lee, maar het is voor Arnold Rivers in the Magic. de Magic's. En aan de finalen en de vertalen verdwenen met It's Anybody Out There. Hij is een een op werfster Hij groeide op het de Maar op zijn 17e ging hij bij zijn vader in Londen wonen. En bij zijn stiefmoeder Nenner Thierry. Die heeft natuurlijk ook een behoorlijke invloed op gehad. Hij is vernoemd aan deze man. I you come to me and you say I'm calling you only give me justice Until I last with respect You don't love for friendship You don't even think to call me Godfather You said you come into my house On the day my daughter's to be married And you ask me to be married Marlon Brando, The Godfather, was natuurlijk zijn belangrijkste rol Marlon Rudet blijft deze week staan op nummer 10 If love was a word I don't understand the sound, for letters. Zes weken lijst en staat tiende deze week. Fluiten we doen het allemaal. Bij de bakker, op de fiets of tijdens het koken. Dat je met fluiten een groot hit kunt scoren is al meerdere keren bewezen. Zo scoorde Maroon 5 en Christina Aguilera vorig jaar een dikke hit met rules like Jagger. Een oude bekende Digi da Costinho, Vloot vloog in 2001 ook in een zijn hit The Riddle. Sinclair is ook een echte vrolijke fluiter. Hij scoorde in 2005 met Love Generation. En na zijn eerste fluitsucces dacht hij nog één. Dit keer staan met Steve Edward in Hold On. We hebben dan ook wat van eigen bodem. Ja, hoor de nijs op de nijs wat een fluitje is en niet banger Heart. Kijk die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 My banjo talented the witcher Looks like you blew out a candle So amusing, They know you can make it whistle With the music You ain't got no issues You can do it Even if it's no bitch You never lose it Déjà vu, but I thought this can't be true, cause... Bye, bye, drie plek omlaag deze week naar nummer 8 Begin jaren 9 scoorde Frank Boeien hit met dit legendarische nummer Zeg me dat het niet zo is Zeg me dat het niet zo is Zeg me dat het niet zo is nog ruim 20 jaar later is me dat het niet zo is nu uitroepen tot het ultieme kroonjebeeld uit 40 jaar Nederlandse popgeschiedenis. Niemand minder dan Edcilia Rondlin nam deze 2012 uitvoering voor haar rekening bij een recente TV-show op SBS. En dat leverde daar heel wat downloads op. Automatisch dus ook veel airplays en vervolgens tot tevredenheid van Edcilia een notering in de hit top 10. Dat is toch niet te geloven! Zeg me dat het niet zo is het is de tweede nieuwe binnenkomen deze week en staat op nummer 7.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 Zo. het?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 If the skies get rough, I'm giving you all. Still looking up. Jason Moraes viert zijn drie maanden jubileum in de hit top met een zesde plaats. Hij blijft deze week staan. Het is tijd voor het allerlaatste hitnieuws. Weer een breuk voor Katy Perry. De zoon en haar vriendje Robert Agroid hebben het niet erg lang volgehouden. In april spotten we ze voor de eerste keer samen op het Coachella Festival. Maar stel heel enig met elkaar botsen. Nu, een maand later, is de date alweer voorbij. Ook deze keer is het Katie's schema de oorzaak. Volgens bekenden van de Ike de the girl zijn rest, zijn de twee gek op elkaar, maar is ze bang om zichzelf helemaal te geven. Om pijn aan beide kanten te voorkomen heeft de 70-jarige zijn rest daarom nu een eind gebracht. Voor de vrienden en van Perry van de Breuk onverwacht. Iedereen was gek van Robert. De Britse band Keen is met een nieuwe album Strangeland voor de vijfde, als er volgende keer op de eerste plaats de Engels albumlijst gekomen. Dit is een evenaar van het succes van Robbie Williams, die eveneens vijf nummer één albums op een rij had. Dit wordt vermeld door de officiële chart company dat de album lijst wekelijks samenstelt. Het album kwam vorige week op één win in Grammatonium. De hitalbums van Keen die aan Strangeland voorafgingen zijn Hopes and Pairs, Under the Iron Sea, Perfect Symmetry en The Night Train. In Nederland komt Strange net ook op de eerste plaats binnen. Jennifer Lopez en Mark Anthony zijn samen de trotse ouders van de tweeling M en Max. Twee kinderen zijn Jennifer echt te weinig, want ze wil adopteren. Hier is ze achtergekomen tijdens het schieten van haar nieuwe film What to expect when you're expecting. Tijdens het werk aan dit project heeft Jennifer twee kindjes in Ethiopië leren kennen. Ze werden kort na het overlijden van hun moeder geadopteerd. Toen de actrice de kleintjes voor het eerst naar armen hield, begreep ze het vervolgens haar eigen zeggen meteen. Een baby zonder ouders in je gezin opnemen, is een van de mooiste en meest onzelfzuchtige dingen die een mens kan doen. Al dus Jennifer. Het is wel komisch, want voordat we deze film gingen schieten, had ik nog nooit over adoptie nagedacht. Ik wilde alleen nog een eigen kindje. Ik was er zelf zo mee bezig dat het een tijdje heeft geduurd voordat ik zwanger raakte. Lopers moeten haar plannen dat we nog wel even op een laag pitje zetten. De actrice is op dit moment druk bezig met al interviews en feestelijkheden rondom haar nieuwe film. De extra van Asher kreeg de schrik van haar leven toen ze hoorde dat ze over 60 dagen dagloos is. De zanger heeft besloten om zijn optrekje in Amerikaanse Georgia van de hand te doen. Een behoorlijk probleem voor Tamaka Foster... want zij woont in het huis. Volgens de scheidingsovereenkomst mag Asher de woning ten alle tijden verkopen. Er is maar één voorwaarde waar de R&B-ster aan moet voldoen... om Tamaka eruit te krijgen. Hij moet haar 60 dagen de tijd geven om te verhuizen. Tamaka Foster is bang en vraagt om een huis voor haar en de kinderen. De Yes-zanger weigert ook haar maar iets te geven. De ex-vliet is momenteel verwikkeld in een pittige vochtdijstrijd... onder de zoons Asher Raymond V en David Ali Raymond. Tamaka eist de volledige vochtdij... En beschuldigt de ster onder andere van drugsgebruik. je ontkent deze beschuldigingen en wil zijn kinderen vaker zien. Hopelijk heb je geen blaren van dit vreselijk hete hitnieuws. We gaan door met de lijst. Tijd voor de nummer 5.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 You are tonight. Fan en Janelle Monet stijgen lekker door van 7 naar 5. En ze gaan ook lekker hoor. Ze staan in 27 landen in de hitlijst. En in 7 landen hebben ze zelfs de nummer 1 positie behaald. Waaronder in Amerika. Ze komen uit New York en deze week zijn ze in Nederland. Dus als je fan van ze bent, moet je snel zijn voor wat kaartjes. Het is tijd voor nummer 4 en die is in handen van Emily Sande next to me doet het al weken lekker in de hitlijsten. En dat is te merken aan de vele covers die weer op YouTube zijn verschenen. We gaan je even meenemen naar wat leuke covertjes van next to me We beginnen bij de tiende dame, Chelsea Glover. Wat een nachtegaaltje, hè? We gaan verder met een ander vrouw, het Christy Godwin. Luister mee. Ja, die heeft er wat moeite mee. Waarschijnlijk de baard in de keel. We slaan het er even over. En we gaan door met het meisje Denise. falling down. En dan gelijk door naar het meisje, Lily. This toch Binnenkort duiken we weer even in die coverbak. Het is tijd voor het origineel. En die is dan de van Emily Sanday En die staat deze week op nummer 4. 4. Ik in de laatste en voor de tweede week op 4. Emily Sandee. We gaan door met de lijn. Ze zijn aanbeland bij het eerste podium van de 10. En uh, Justin Bieber is trots op haar. Hij twittert. Yes, Carly Rejection staat op nummer 1 in de iTunes lijst. Bij ons staat ze op 3 deze week: Bron voor Carly. Met Call Me Maybe. I to you as it fell. And now you're in my way. I my soul for a wish. Pennies and Wasn't looking for this But now you're in my way Your stare was holding Red chain skin was showing Dan stond hij op 1, maar vorige week zakte hij naar nummer 2. Daar zou ik blijven staan ook. Triggerfinger met Ik volg de riviertjes. Vrij vertaald natuurlijk. Maar ja, wie staat er dan op nummer 1? Ja, ik denk dat je het al weet, maar je hoort het zo meteen na het overzicht. See you whistle while you work, yeah I'm a laid back, don't stop it Cause I love it as you drop it, drop it, drop it, drop it. Oh, I swear to you I'll be there for you This is not a dropout 7 That's it Deine de Nivoldo Batista Lima negen jaar was, zong hij in een koortje en mocht hij alle solo's zingen. Tien jaar later bracht hij zijn eerste album uit en inmiddels heeft alweer vier albums in schappen liggen. In Brazilië is hij al een paar jaar beroemd en nu op zijn 22 e verovert hij de hele wereld met zijn zomerse rammer. Gustavo Lima met de balada is voor de tweede week de nummer. Dixon!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 get get get get Twee weken de nummer één van Nederland, Gustavo Lima in Ballada. Dat belooft wat. Het zou zomaar weer eens een paar weken kunnen gaan duren dit. Zeker als het zonnetje bij gaat schijnen. Het is tijd voor de hot rotation. Na het enorme succes van Comey Maybe twijfelt Carly Richardson geen moment om de lijn van dit succes voor te zetten. De tweede single is Curiosity, afkomstig van het gelijknamige album die in februari verscheen. En met alle spotlights op haar gericht moet ook hier wel weer een hit uit te slepen zijn. Thematisch gezien verschilt Curiosity maar weinig van jeans voorganger. We blijven in het roze lentesfeertje hangen met het verliefde gespreimal van Jepsen. Niet mis mij overigens, want daar lijkt Jackson nu eenmaal goed in te zijn. En dit wordt gedragen door een lekkere stevige beat omgeven door twinkende simpel. Een prima opvolger van Calm Me Maybe. hoewel misschien wel wat meer gewaagdjes. Het is deze week in ieder geval de Hot Rotation. Speelman en wij huren altijd onze auto's bij AB Autoverhuur. Sinds kort hebben wij de A naar B pas. Dan zetten zij de auto gewoon bij ons voor de deur. Dat is toch niet te geloven? Check voor meer informatie abautoverhuur.nl. Wij nemen iets scherps, bijvoorbeeld deze sleutel. Lopen naar de auto en krassen met de sleutel. Een mooie ronde beweging over de lak van de auto. Dat is ongeveer het effect van een bezoekje aan een gemiddelde wasstraat. Maar het kan ook anders. In de 9 Doe-het-Zelf-wasboxen van Club Cowwash vind je de allernieuwste technieken op autowasgebied. En sta je zelf achter de knoppen. Je bepaalt dus ook